Drie CDA-Kamerleden willen van minister Bruins voor Medische Zorg weten of hij niet meer maatregelen moet nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt. De Kamerleden vragen welke maatregelen Bruins neemt, of er reisbeperkingen moeten komen en of voor mensen die in risicogebieden zijn geweest een meldplicht verstandig is. Ook vragen de drie hoe andere Europese landen bestrijding van het virus coördineren.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 De miljoenen zijn toegekend aan in totaal 4.000 aanvragers. 600 van hen zijn overledene, of overlevenden van de transporten. De politie heeft de zaak over Ceder Soares heropend. 17 jaar geleden werd de 13-jarige jongen in Rotterdam doodgeschoten... omdat hij een sneeuwboot tegen een auto gooide. De politie zegt dat er geen nieuwe feiten bekend zijn over de zaak. Getuigen worden opgeroepen om zich alsnog te melden. Het weer op veel plaatsen regent. het, Ook neemt de Zuidwestenwind in kracht toe naar vrij krachtig tot stormachtig. En het is 9 tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral later op de dag neemt de buiigheid weer toe. Dan wordt het maximaal 8 graden. En waait er een matige tot harde Zuidwestenwind. Tot zover het NOS journaal ZFM, verkeers Zelfs mooi van de ANBB. In de westelijke kustprovincies komen zware windstoten voor. En in Noord-Holland rijdt het even langzaam aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A10 Zuid richting de A10 West. Voor knooppunt de Nieuwe meer 6 kilometer. En dat levert een vertraging van 5 minuten op. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 She said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 Verder hebben we natuurlijk nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben ook nieuws uh, van ProRail, omtrent uh, de stroomvoorziening op het, uh, op het uh, station. Want die moet natuurlijk aangepast worden als er zoveel treinen uh, over het, de rails gaan. En dat schijnt dat dat pas vlak voor de start van de Formule 1 uh, gereed in uh, zal komen. Dus dat wordt best wel spannend, dat kunnen ze niet eens een keertje oefenen. Dus daarover straks veel meer. Dus ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Nieuws over het station Zandvoort half vier evenementenagenda en uh, lekkere muziek. Ik zou zeggen voldoende, zou zeggen, voldoende reden om uh, ook het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. Van strand tot stad, ZFM Zandvoort. En heb je het uh, carnaval van Roy al uh, genoemd of niet? Nee, want hij zit naast me. Dus uh, wanneer wou je... Wou je in dit uur. Uh. In dit uur, oké. Okay. Nou, Roy, Roy mag dit uur ook even uh, gezellig. Uh, oké, okay, dankjewel uh, albert John. Ja, morgen hè, kindercarnaval. Ja, morgen kindercarnaval. In de krocht. In ja, de krocht. dus uh, ga luisteren ook uh, dit uur naar de Zandvoort. So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 Cheer it! oude muziek op de zaterdag en de maandagmiddag uh, voor de herhaling. Je hoorde uh, de single van Simply Reds en uh, Jericho. Ja, dadelijk gaan we het hebben over het carnaval. Ja, we worden juist dat uh, Noordwijker het uh, carnaval voor dit weekend... althans de optocht heeft afgelast. Maar in Zalvoort gaat het kindercarnaval in de trocht morgen gewoon uh, door. Meer daarover van Roy van Buren.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 Weet je dat ook, Roy? Was het enorm ja. populair hier in Zalvoort? Ja, en, en gewoon... Hadden we ja. de optochten en uh, bij Duistergast en... Uh, ik heb ze weer het gekkenhuis. gezien inderdaad. huis. ja. Je kan ze terugvinden op Facebook. Je had zelfs twee carnavalsverenigingen, meen ik meteen. Ja, de scharrekoppen ja. en de schuimkoppen. Nou, in ieder geval uh, zelfs twee. Sowieso. Zoiets was het. Kragen, toch? Uh, Schuimkragen.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 Dus, uh, en dat is allemaal gesponsord door Zandvoortse ondernemers. Dat is geweldig. Maar dan zitten ze in de voorbereiding. Ik bedoel, het is niet... Het is heel veel keer dat je het kindelijk... Kind, kind, uh, nou, ik al ik denk dat dit wel... Uh, dat, dit bijna, dat dit wel bijna de dertigste... Misschien wel veertigste keer is dat het wow, gebeurt. Wauw. Het gebeurt heel veel. Ja. Al heel lang. En uh, het is een traditie. Ik ga eens vragen aan Theo... Uh, wanneer we het jubileumfeest hebben. Ja. Dat de, de mag wel uit uh, bunden ge, gevierd worden. Ja, zeker. Een feestje Jubileum, hoort erbij, hè? jubileums moeten gevierd worden. Dus daarom. Uh, Ach, goed, dus. Kinderen, kinderen dus verkleed, karaoke, of hoe heet dat, uh, playbacken, playbacken? playbacken uh, verkleed als, als piraat of als uh, madonna. Het maakt, uit, Andreas, ja. maakt allemaal niet uit. Nee. En dan uh, playbacken.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 Ja, als... dus morgen gewoon langs De Krocht. De Krocht, vanaf 2 uur tot vijf. Yes. Dankjewel, uh, Roy. Gaat graag, een mooi graag. feest worden morgen bij De Krocht. Leuke sfeer wel, zullen je we maar zeggen. Hele leuke, leuke. sfeer. Hele, Hele leuke sfeer. Ja, ah, die, wat die ja de, de snolle bollekers. De nieuwe carnavalskraker. De zwiebel.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 Ja, en allereerst uh, van, vanavond vanmiddag natuurlijk, vanaf 5 uur. De Zandvoort Light Walk. We hebben nog geen berichten gehad dat ze dat aan gaan passen om uh, weersomstandigheden. Nee, dus vooralsnog ziet het er goed voor uit. Vooralsnog uh, gaat het ook gewoon om 5 uur beginnen. De Zandvoort Light Walk. Georganiseerd door Le Champion. Morgen, zoals gezegd, uh, vanaf 2 tot 5 uur kindercarnaval in theater De Krocht. En op 27 februari is er weer de traditionele regenboogborrel. En deze keer vanuit het Zandvoorts Museum. Het begint om half zes en duurt tot half negen die 27e februari. En op 29 februari is er die babbelwagen diapresentatie Zandvoort verleden in het heden. En die is in de protestantse kerk en dat begint om 8 uur s'avonds die 29e april.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 En tot slot, de Big Walk, een grootste hondenwandeling van Nederland... op zondag 5 april, vindt de derde editie van de Big Walk... op het strand van Zandvoort plaats. Het is een unieke hondenwandeling ten gunste van Hulphond Nederland. Het evenement begint om 12 uur middag en duurt tot 3 uur. Onder andere Anita Witsier, ambassadeur voor Hulphond Nederland... loopt mee met de Big Walk. Inschrijven kan via www.thebigwalk.nl. www.thebigwalk.nl. Tot zover.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 Nou, dat gaat wat worden, Albert-Jan. wordt ook wat. Ik ben, ben heel erg benieuwd. En het spoor blijft gewoon dicht. Hè? De, de, spoorweg, uh, de spoorweg overgangen. De spoorweg blijven dicht. Dus, Klopt. Oké, okay, dankjewel. De volgende train zal leaving van platform 1.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 Heeft Nick de stickers gemaakt? Hij hoopt dat andere Zandvoortse winkeliers de sticker A1-Euro komen ophalen. En die 1-Euro is uiteraard bedoeld als de gemoedkoming in de kosten.